10 uur, Jurij Stubinitski met het NOS-journaal. De meeste oranjefeesten op 30 april gaan door. Ook nu op die dag de troonswisseling plaatsvindt. De Vrijmarkt in Utrecht is ook dit jaar een vast onderdeel van de festiviteiten in de stad. Er komen meestal honderdduizenden mensen op af. Ook in Amsterdam gaat de Vrijmarkt door. Het is nog niet bekend of er een groot feest komt op het Museumplein. Er is een run ontstaan op hotelkamers in het centrum van Amsterdam. Bij een aantal hotels is geen kamer meer te krijgen voor 29 en 30 april. President Mossi van Egypte heeft een bezoek aan Frankrijk afgezegd... vanwege de onrust in zijn land. Hij zou donderdag vertrekken. Mossi gaat morgen wel naar Duitsland... maar dat bezoek duurt maar een paar uur in plaats van twee dagen. De president riep zondag de noodtoestand uit voor drie steden in Egypte. Dat gebeurde na dagenlange rellen waarbij tientallen mensen zijn omgekomen... De rellen bra braken uit nadat 21 mensen ter dood waren veroordeeld... voor hun rol bij dodelijke voetbalrellen vorig jaar. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de toetreding van Kroatië... als lid van de Europese Unie. Alle lidstaten moeten akkoord gaan met de toetreding op 1 juli. Sommige partijen hebben nog bedenkingen. Zo vindt de PvdA de situatie in Kroatië nog niet ideaal. Coalitiegenoot VVD vindt de timing ongelukkig. PVV en SP zijn tegen lidmaatschap van Kroatië. SP-kamerlid van Bommel is bezorgd over Kroatische migranten... die werk in andere Europese landen gaan zoeken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs roept het CITO op... om snel duidelijk te maken of volgende week de CITO-toets... op basisscholen wel kan doorgaan. Vandaag werd duidelijk dat opgaven van de toets zijn uitgelekt. Ze werden aangeboden op Marktplaats. Dekker wil uiterlijk morgen van het CITO weten... of de toets nog wel betrouwbaar is. Het weer, periode met regen en er staat een stevige zuidwestenwind. In de kustgebieden komen zware windstoten voor. Morgenochtend trekken buien over het land. In de middag wordt het droger en breekt de zon door. Dit was het NOS Journaal. Ja, goedemiddag. Ik kom even naar uw televisie kijken. Naar mijn televisie kijken? Ja. Er is helemaal niks mis mee. En het is...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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 of ga naar erevisielive.nl voor een uniek aanbod. Langs de Lijn met Robert Meder. Ja, de bekerwedstrijd van vanavond tussen FC Den Bosch en de AZ... werd ontsierd door oerwoudsgeluiden. Gemaakt door een deel van het Boschse publiek... gericht tegen AZ-spits Jozi Eltedoor. Den Bosch-directeur Peter Bijvelds reageert emotioneel. En dan zijn er mensen bij die dat helemaal wegvegen... door geen respect te tonen voor een tegenstander, voor een man die daar speelt. Nou... Zometeen meer over die wedstrijd en wat er eigenlijk allemaal gebeurde daar in Den Bosch. Wereldkampioen sprint Michel Mulder is terug in Nederland... en zag vandaag voor het eerst zijn gouden race van afgelopen zondag terug. Ja, mooi. Ja, dit was... Uh... Dit zou ik nooit vergeten, dit moment. Ja, hier moest ik wel uh... even een paar tranen laten al. Het was... Uh... Ja, dat is echt super gaaf. Hè. En hoe moet het verder met de Nederlandse inbreng in het IOC? Nu prins Willem-Alexander vertrekt bij het IOC als hij op 30 april koning wordt, is er automatisch een Nederlandse opvolger? Nee, dat is, betekent het helemaal niet automatisch. Kijk, er zijn 204 landen aangesloten bij het IOC... Dus een heleboel landen hebben geen ioc in. Dat zegt André Bolhuis, voorzitter van het NOC-NSF. Verder komt Wesley Snijder aan het woord over het Nederlands elftal en blikken we vooruit op de bekerkraker tussen PSV en Feyenoord vanmorgen. Maar eerst naar Den Bosch. AZ won daar met 5-0 van FC Den Bosch. Uh, Jeroen Grutter, die uh, zit in Den Bosch. Um, maar goed, over die uitslag geeft waarschijnlijk helemaal niemand het. Net als over die twee rode kaarten voor uh, Den Bosch. Want het zal gaan over uh, dat wangedrag van een deel van de supporters... in de eerste helft, of niet, uh, Jeroen? Ja, dat klopt. Iedereen is hier eigenlijk uh, zeer teleurgesteld afgedropen. Uh, niet vanwege die uitslag, maar vanwege de gebeurtenissen, uh, uh, Met name rond het veld. Uh, een plukje bossenfans heeft zich ernstig misdragen. Eerst dus aanhoudende oerwoudgeluiden... De scheidsrichter Wiedemeijen dreigde de wedstrijd stil te leggen. Maar Eiltedoor eh, drukte de scheidsrechter op het hart dat hij door kon spelen. Hij eh, stond erboven. Maar ja, daarna vonden diezelfde mensen een hoop sneeuw en maakten er ijsballen van. Gingen eerst in de richting van de AZ-supporters gooien... En vonden daarna een slachtoffer in de grens echter. En toen was het genoeg voor Wiedermeijer. En uh, legde hij de wedstrijd een minuut of tien stil. En dat leidde toch ook tot uh, emotionele tafereelen, Met name bij de mensen die hier de club leiden. FC Den Bosch. Een kleine club in de Eerste Divisie. Een club die het moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. Een opleidingsclub. Jonge spelers krijgen hier een kans. En misschien dat ze dan uh, door kunnen stoten in de eredivisie Divisie. Of nog verder. Denk maar eens aan Ruud van Nistelrooy. Zo'n club moet natuurlijk blijven bestaan. Maar die wordt in zijn bestaan toch aangetast door dit soort figuren. Dit soort idioten zou ik eigenlijk willen zeggen. Op de tribune die het zo'n club zo moeilijk maken om normaal te functioneren. Want dit betekent natuurlijk van alles en nog wat. De club zal uh, naar zijs moeten om daar het een en ander uit te leggen. En uh, misschien komt er ook nog een hele dikke boete overheen. Het had een feestavond moeten worden voor FC en Bosch. Nou ja, het had een nederlaag wel ingecalculeerd tegen het uh, na de winterstop ontketende AZ. Maar dat dit zou gebeuren aan de vooravond van voor carnaval, ja, daar had niemand rekening mee gehouden. Nee. Dan het uh, sportieve gedeelte. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat het na de eerste helft wel een beetje gedaan was, uh, wat dat betreft. Nou, al in de eerste helft eigenlijk, want uh, na vijf minuten kwam AZ op voorsprong door een goal van Elm. Een minuutje of twintig later was het 2-0. door Een mooi uitgespeeld doelpunt van AZ uh, dat op naam kwam van Gudmundsson. Maher had daar een uh, belangrijk aandeel in. Maher stond aan het einde van een aanval in de 35e minuut. stond het 0-3 en toen uh, kwam er een paar minuten later ook nog eens een penalty overheen en een rode kaart voor FC Den Bosch. Een uh, onbesuisde tackle. Nee, die kwam later trouwens nog. Dit was gewoon een, uh, een aanvallende fout van een uh, verdediger op uh, Tedor Die uh, zelf die penalty benutte. In de tweede helft nog een uh, tweede rode kaart voor FC Den Bosch. En uh, met negen man uh, incasseerde ze uiteindelijk nog één doelpunt van Adam Maher. Dus uh, wint AZ hier. Heel eenvoudig, heel gedecideerd met 5-0. Is het uh, de eerste ploeg die zeker is van de halve finale. ...van het beker-toernooi. Dat is natuurlijk toch ook wel het toernooi waar uh, gert van Beek en zijn mannen zich op richten. De ploeg staat nu negende in de Eredivisie. Het gat met uh, nummer 6. Utrecht is inmiddels aanzienlijk. Laat staan met de rest. AZ kan het seizoen echt nog kleur geven en zal dat waarschijnlijk ook gaan doen... als het deze vorm weet vast te houden door goed te presteren in het bekertoernooi. Dan is het nu afwachten wie de tegenstander gaat worden in de halve finale. En dan proberen we dan een plek in de finale te bereiken. Oké, okay, goed. Jij gaat even kijken of je wat reacties kan halen. Hè? Dan hopen we die later dit uur van je te krijgen. Dankjewel Zelfs. Jeroen, vanuit Den Bosch. Dan van den Bos, klein stapje naar uh, Madrid. Uh, om precies te zijn, uh, niet alleen wielrenners, maar ook andere sporters hebben in Spanje gebruik gemaakt van de diensten van de Spaanse dopingdokter Femiliano uh, Fuentes. Dat bleek vandaag op dag 2 van dat proces tegen de Spaanse arts in Madrid. Contact nu met Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Uh, jij hebt het uh, proces bijgewoond de afgelopen dagen. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Uh, voor het eerst heeft uh, Fuentes vandaag zijn mond open gedaan. Wat heeft hij precies gezegd? Ja, wat je net al zei, waar, waar we eigenlijk een beetje op wachten van, was er nou meer dan die 58 wielrenners die geïdentificeerd zijn uh, door de, de zakkenbloed en, en de initialen en bijnamen die hij gebruikte, Fuentes. En hij zei tegen de tegen officier van justitie vandaag, uh, ik heb een, uh, behalve wielrenners, dat waren wel de meerderheid, een enkele voetballer, een enkele atleet, een uh, enkele tennisser. En een bokser zijn ook mijn klanten geweest. En die heb ik gewoon... Uh, wat hij dan zegt, hij zegt niet dat, dat hij uh, hen van doping heeft voorzien of wat ook. Maar die heb ik begeleid bij, uh, uh, ja, in hun sport. Ja, het is um, op zich een belangrijk uh, proces. Niet zozeer uh, omdat hij... Uh... Uh, gehandeld zou hebben in verboden middelen. Maar het is ook voor het WADA, het Wereld Antidopingbureau... interessant om te kijken wie er allemaal bij hem in de praktijk waren. Uh, even naar het juridische gedeelte, het strafrechtelijke vervolg. Voor wordt ervan beschuldigd... een delict tegen de gezondheid te hebben gepleegd. Hè, zoals ze dat noemen. Heeft hij dat inmiddels uh, wel toegegeven? Dat hij zijn patiënten in gevaar heeft gebracht, wat gezondheid betreft? Nee, totaal omgekeerd. Maar oh. ja, da daarom verdedigt hij zich ook. Hij, zegt, hij heeft juist... Uh, ...de gezondheid van de atleten en vooral wielrenners, gewaarborgd. Hij zei van uh, op het moment dat de sporters bij hem kwamen... Uh, ...dat was een fase van, van veel trainen... Uh, ...voor bijvoorbeeld de grote ronde, de Tour of de Giro of de vuelta. ...en zo hadden ze bijna allemaal bloedarmoede... Uh, hij zegt: de, de UCI heeft op een gegeven moment als limiet van, van hematocriet, dat zijn de rode bloedlichaampjes in je bloed, ingesteld dat dat niet meer dan 50% mag zijn. En ze zouden ook een ondergrens moeten instellen, want ik kom sporters tegen met onder de 30% hematocriet En dat is net zo gevaarlijk als wanneer je over de 50% hebt en heel dik bloed. Hij zei, wat ik dus heb gedaan, sporters die kwamen en, en, en bloedarmoede hadden, uh, hebben gewoon hun eigen bloed, dat altijd, zegt hij. Het is altijd hun eigen bloed geweest wat ze eerder hebben afgegeven toen dat nog heel veel rode bloed lag. ...ichaampjes bevatten, heb ik opnieuw geïnjacteerd. Dus uh, ik heb ervoor gezorgd dat zij niet tijdens een, een Tour de France of een Giro flauwvielen... Uh, omdat ze het niet meer uh, konden. En dat is een beetje in tegenstrijd met ja, de, de WADA inderdaad. Je zei het al dat het antidopingagentschap die zoekt naar, naar bewijzen van, van dopinggebruik. Maar dit proces gaat dus om of hij Fuentes en, en uh, ploegleiders als Manolo Sainz en Vicente Belda van, van Onze en, uh, en Kelmen. Of die onzorgvuldig zijn omgegaan met, met Wielrenners door hen bloeddoping of epo te, te, ja. van te voorzien. Ja, even naar het wereld antidopingbureau, dat Wada uh, dat is ook aanklager, een nevenaanklager in dit uh, proces... naast de Spaanse justitie. Als je het nou geziet, uh, ziet vanuit het standpunt van het WADA... heeft dan uh, deze dag, de afgelopen dagen, iets, al iets opgeleverd voor hem? Een heel klein beetje. Vandaag trouwens niet, want dan, met dat soort aanklagers hun advocaten mogen dan ook vragen stellen aan, aan de beklaagden. Dat was vandaag Fuentes. En op het moment dat de officier van justitie klaar was, weigerde Fuentes ook nog maar één enkele vraag van de andere advocaten van de UCI en van de WADA te beantwoorden. Uh, Wade heeft wel gevraagd om de computer van Fuentes in te zien waar dingen in zouden staan. Dat mag van de rechter niet, want dat komt in de privé-sfeer. Intimiteit van, van de verdachte levert geen extra bewijs op. Maar Wade heeft ook gevraagd om, uh, om alle 200 bloedzakken die toen in 2006 in beslag zijn genomen, om, om die te krijgen en te kunnen analyseren en daarvan heeft de rechter gezegd van nou dat verzoek moet u nog nog beter uitleggen de komende drie dagen en na het proces dat is eind maart zal ik beslissen of die bloedzakken worden vrijgegeven dus dat ja. is eigenlijk de grote hoop van van Wada. Of, uh, of die zakken bloed ooit vrijkomen. Dat zij dus dan, dan DNA of, of wat dan ook kunnen gaan vergelijken met bloedmonsters van, van andere sporters. die ooit zijn afgenomen bij verschillende wedstrijden. Ja, die kan je vergelijken met uh, het biopaspoort, de bloedpaspoorten. Die, uh, en, en, en waarschijnlijk ja, ook die codenamen. Dat is heel moeilijker die... natuurlijk, want je ja. weet niet wie, wie de, kl de klanten van, van, van Fuentes waren. We weten bijvoorbeeld in het voetbal en het tennis uh, zijn dopingcontroles toch veel minder gebruikelijk dan in het wielrennen. Dus ze zullen van, van mogelijke verdachten veel minder monsters hebben dan, dan dat ze van wielrenners ooit zullen hebben. Ja, nou goed, dan is het alleen maar dat stickertje met uh, de code die erop staat uh, dat ze dan iets mee kunnen. Dus ik kan ja, me wel voorstellen. We uh, ja. zijn vandaag van die codes waren een beetje voor hemzelf. En, en omdat hij bang was... vooral dat niet de politie, maar de journalisten hem afluisterde. Uh, dus hij, hij wilde niet met, uh, met de echte namen. En als je die codes mm, terugkijkt... sommige waren inderdaad vrij, op een gegeven moment vrij duidelijk... die leiden naar wielrenners als, als Ulrich Basso en Valverde. Maar als je die codes ziet in die bijnamen... dan is het toch vrij moeilijk om, om voetballers of bekende tennissers te vinden. Ja, toch wel. Uh, en dan is er nog het verzoek om uh, ex profielrenner Tyler Hamilton... er is die weer uh, te, te horen als getuige. Um, die heeft bij de onderzoeksrechter al vertelt dat hij voetballers en tennissers in de praktijk van Fouentes was tegengekomen. Mag, mag hij uh, gaan getuigen? Ja, er stonden 15 renners op de lijst, waaronder Contador bijvoorbeeld en Basso en Scarponi. Uh, en, en de rechter heeft toegestaan dat ook inderdaad Hamilton gehoord gaat worden. Hamilton wilde zelf dat graag, die, die zegt dat hij alles gaat vertellen. Uh, juist over dat bezoek aan, aan, aan de praktijk van, van Fuentes zei Fuentes vandaag zelf dat veel sporters uh, niet naar zijn praktijk durfden te komen, of wilden komen, dat ze bang waren dat ze door andere sporters zouden worden herkend. En, en daarom ging hij af en toe met bloedzakken naar hotels in Madrid, waar hij dan met, met de sporters afsprak. En uh, ja, dan is de grote vraag om, om te horen wie Tyler Hamilton dan heeft gezien en wie hij als, als Amerikaan, hoewel hij in Europa fietste, heeft herkend als, als mogelijke. ...bekende klanten of patiënten van, van Fuentes. Ja. En de dag ervoor staat nog niet. Uh, renners die gaan allemaal in februari moeten die getuigen. Uh, Hamilton is allemaal erop opgeroepen. Dat kan misschien aan het einde van het proces zijn. Nou, afwachten. duurt nog even voor we echt details gaan horen. Dat is wel duidelijk. Dankjewel, Edwin Winkels vanuit Spanje. Dan uh, het mondiale antidopingbureau WADA is trouwens uh, woedend op het UCI, de internationale Wielenbond. Die bracht gisteren naar buiten dat er een uh, onderzoekscommissie zou komen van het WADA, de UCI en het Amerikaanse antidopingagentschap, USADA. Nou, volgens WADA is daar niets van waar en zijn hun voorwaarden voor een dergelijke commissie zonder overleg tezijde geschoven. Ik citeer. Wada heeft niet overwogen en zal niet overwegen samen te werken met de UCI... zolang een dergelijke eenzijdige en arrogante houding voortduurt, einde quote. Dat was het persbericht dat eerder werd uitgebracht. Goed, zometeen André Bolhuis over Willem-Alexander en het IOC. En nog veel meer, tot 11 uur in NOS Langs tot de Lijn. Tot 11 uur, NOS Langs de Lijn. en Rosanna. Kroonprins Willem-Alexander heeft de IOC-voorzitter Jacques Rogge gevraagd... om hem van zijn verplichtingen als IOC-lid te ontslaan. Het verzoek van de prins, sinds 1998 lid van het internationaal Olympisch Comité... kan pas officieel worden bekrachtigd... tijdens de vergadering van het IOC in september in Buenos Aires. Nederland raakt daarmee het laatste IOC-lid kwijt... André Bolhuis, voorzitter van het NOC-NSF, praat met verslaggever Vlado Veljanovski over de toekomst van Nederland in het IOC. De kroonprins heeft nu aan de president laten weten dat hij daarmee stopt aan het eind van dit jaar. Dat had trouwens niet gehoeven. Nee, dat zijn... had hij helemaal niet gehoeven. Dat is een beslissing van onze kroonprins, onze nieuwe koning. En die heeft uh, dat zo besloten. En die kan het opzeggen. En nu is de beslissing aan de president van het IOC om af te wegen... of hij weer een nieuwe Nederlands IOC-lid zal benoemen. Betekent dat nu dat Nederland automatisch een andere kandidaat naar voren mag schuiven? Nee, dat is, betekent het helemaal niet automatisch. Kijk, er zijn 204 landen aangesloten bij het IOC. En er zijn 115 plaatsen in het bestuur van het IOC... Dus een heleboel landen hebben geen IOC-lid. Sommige landen hebben er uit historie één of twee. Dat is op een bepaalde manier opgebouwd met voorzitters van internationale federaties, nationale federaties, atletencommissies en gewone IOC-leden. Daar zijn er maar 70 van. En met 204 landen kan dus niet iedereen in die groep vertegenwoordigd zijn. Maar u kunt toch een Nederlandse naam naar voren schuiven? Nou, kijk, iedereen denkt dat wij namen naar voren moeten schuiven. Wij moeten eerst, eens over, en dat gaat in heel goed overleg... we hebben erg veel contact met de president van het IOC... dus wij kunnen eens met hem spreken van... U er, wilt u er alsjeblieft aan denken om weer een nieuw IOC-lid te benoemen? En dan zal die daar hopelijk gevoelig voor zijn. Hoe hard gaat u zich voor de Nederlandse zaak maken? Want u wilt er natuurlijk alles aan doen dat daar weer een Nederlander op ja, te zitten. Ja, en dat zullen we natuurlijk doen. Wij hebben ook goed contact met de president van het IOC en onze kroonprins... die zal zich daar ook zeker voor inspannen, dat doet hij ook. Dus wij hopen daar in de loop van dit jaar een oplossing voor te vinden... en te kijken of we een opvolger voor de kroonprins in het IOC kunnen krijgen. En dat is nog helemaal niet duidelijk op wat voor termijn dat is? Nou, de termijn, het moet wel in de loop van dit jaar... de kroonprins heeft gezegd dat hij aan het eind van dit jaar afscheid zal nemen... Dus we kunnen daar nu mee aan gaan werken en, en hopelijk, eh, als de kroonprins vertrokken is, dat er dan weer een nieuw IOC-lid gevraagd wordt. Een paar voorbeelden, wie zou dat kunnen worden? Pieter van Hogemond bijvoorbeeld. Nou, Ik denk dat het nog veel te vroeg is om over namen te praten. moeten IOC-leden moeten natuurlijk een goede bestuurlijke ervaring hebben, een behoorlijke internationale lobby kunnen voeren. Uh... Nog niet zo lang geleden had Nederland... Vier IOC-leden. En nu dan nul. Bent u niet bang dat dat op nul blijft staan? Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar dat is wat wij in de komende maanden met de president van het IOC moeten gaan bespreken. Uh, ik heb hele goede hoop. Zit er een gunfactor in? Er uh, zit zeker een gunfactor in. Maar die is niet gebaseerd op gewoon gunnen in het algemeen. Die is gebaseerd op eerdere uitspraken van president Rogge... Dat Nederland een zeer gerespecteerd IOC-lid is. Dat Nederland bij de top 15 in sportieve prestaties behoort. Nederland staat er goed op bij het IOC. Nederland staat er gewoon heel goed op bij het IOC. Wat is uw mooiste herinnering aan, uh, aan kroonprins Willem-Alexander... dus op het gebied van sport? Nou, als ik dan terug ga... is een van mijn mooiste herinneringen... Is toch uh, mijn eerste kennismaking met de kroonprins in Atlanta. Toen ik zelf chef de mission was en toen de kroonprins... Uh, ruim een week op bezoek was bij onze ploeg in Atlanta. Voor het eerst met de sport zo bezig. Dat waren, waren toch wel hele erg leuke dagen. Met de kroonprins praten over sport is een heel boeiende aangelegenheid. Vooral voor mij ook omdat de kennis van de kroonprins over sport zeer gedetailleerd en heel erg op de hoogte is. Dus dat spreekt me heel erg aan. Voor de Nederlandse sport, voor de toekomst van de Nederlandse sport in zijn algemeenheid, is hij. De ideale persoon. Ja, voor de sport. Want als koning heeft hij natuurlijk veel meer macht en invloed. Ja. Nou ja, voor de sport is het natuurlijk geweldig als je een koning hebt die zo tegen bij de sport betrokken is. De kroonprins, als die koning is, zal ook zeker erelid van het IOC blijven. Dus hij blijft daar ook wel mee verbonden. Dus ik hoop dat we dat kunnen continueren in de toekomst. André Bolhuis. En ook Jacques Rogge heeft inmiddels een reactie gegeven. De voorzitter van het IOC zegt dat prins Willem-Alexander... sinds zijn aantreden in 1998 een waardevolle rol heeft gespeeld in het IOC. Jammer genoeg moeten we zijn vertrek accepteren... maar we wensen hem succes met zijn nieuwe belangrijke stap in zijn leven. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren... en we zullen hem altijd als vriend van de sport blijven ontvangen. Al dus Jacques Rogge. Afgelopen zondag werd Michel Mulder wereldkampioen sprint in Salt Lake City. Het zal u niet zijn ontgaan. Wat daarop volgde was een aaneenschakeling van schouderklopjes om Helsingen... en openspringende dus champagneflessen. Maar toen Mulder vandaag terugkwam in Nederland... had hij zijn winnende race nog steeds niet teruggezien. En dus zette Steven Dalenboot hem voor de tv. Nu hebben we de race de laatste duizend meter voor ons staan. Je ziet jezelf aan de start staan. Ja, kun je het gevoel nog oproepen van toen je daar stond... Ja, ik, ik weet toch. Ik, ik kijk nu naar beneden, zie ik op het, beeld, op het stilstaande beeld staan. Ik, ik dacht nog van, uh, daar ligt viezigheid, daar moet ik niet gaan staan met mijn uh, voor zijn schaats. Uh, ik stond echt te bibberen op mijn benen daar. Dat, uh, dit, dit was denk ik het moeilijkste moment uh, van het hele toernooi, uh, mentaal gezien dan. Nou ja, go to de start hè. Gerard uh, zenuwachtig op de kruising. Het <laughs> was wel fijn dat we in ieder geval geen valse start hadden. Dat uh, scheelt toch ook wel behoorlijk in... Uh... In de zee nu, hè? Klein missetje bij de start. En Die Canadees, die, uh, die, die ging echt als een kometen vandoor. Met, uh, een hele goede start. En hier dacht hij van: zo dicht mogelijk bij hem komen, zo dicht mogelijk bij hem komen. De eerste bocht uit. Ja, nou, nou dan komt de opening. Dan rijdt Jamie en Greg, die rijdt 16-19. Dus ja, ik zat daar wel iets achter, maar ja, ik had niet het idee dat ik uh, slecht aan het draaien was. Deze binnenbocht, die uh, na de 200 meter opening, dat was de belangrijkste. Ik kruis nu voor hem langs en duikt de buitenbocht in. Ja, ja en, en hier hoorde ik hem onderdoor komen al, aan het begin van de bocht. Toen dus dacht ik van, oh jee, sta ik nou stil of gaat hij nou zo hard? Hij ging hier ontzettend hard hè? Ja, hij ging gewoon volle bak weg. Hij denkt, het is alles of niks. En en hij hier... 24-6, jij 24-9. Ja, en op de eerste dag had ik 24-8. Maar ja, wat, wat, wat leuk was, ik hoorde de stadionspeaker zeggen dat Jamie doorkwam in, uh, in de veertig. Dus toen ik dacht ik van uh, het kan nog. Je hoorde hem, je hoorde de stadionspeaker zeggen wat het zijn tijd was. Ja klopt. Ja, je toen dacht ik ja, hij is gewoon ontzettend snel en blaast zich op. Ja hij blaast zich op en dat zie je ook wel. Nu komen het laatste stuk op en ik ben weg. hier onderdoor gekomen. En ja dit ja. is dan de finish. Ja, ja. ja. geweldig. 1,765 Wereldkampioen, skieler, wereldkampioen, sprint, schaatsen in één jaar. Ja, <laughs> Nooit he? Nederlands kampioen geweest. Die kon ik nog niet echt geloven. Niet WK-waardig een tijdje terug. Volgens de Ik denk hij gaat op de ijs liggen. Ja, dat, dat plan had ik al veel leven. <laughs> maar ik, ik zag Ronald staan. Ik denk ik ga naar Ronald Je toe. Nu... Je was kapot natuurlijk van die inspanning, maar het was ook een enorm spannend weekend geweest hè? Ja, ik heb nog ik heb nooit zo'n spannend weekend meegemaakt. Het was mentaal echt het zwaarste wat ik heb, uh, ooit heb gedaan. Nu heb je in de armen bij, bij je broer Ronald Mulder. Ja, mooi. Ja, dit, was, uh, dit zou ik nooit vergeten, dit moment. Wat gebeurde hier? Ja, hier moest ik wel uh, even een paar tranen laten al. Het was, uh, ja, was echt super gaaf. En, ja, Ronald die gunt het mij natuurlijk. En nou, dat is wel te zien aan de beelden. Dat, uh, dat was echt het mooiste moment. Is het broederliefde of nog sterker dan dat, omdat jullie tweelingen zijn? Uh, en broederliefde en, uh, en precies weten wat het betekent. Voor mij, hij weet wat het voor mij betekent en, en uh, hij sport natuurlijk zelf op, op het hoogste niveau. Hij had hier ook kunnen staan. En dan, uh, ja, dan is het wel gaaf als je dat samen kan delen, want hij, hij weet gewoon precies wat je meemaakt. En dan staat je ook al een flink aantal jaren ook op het ijs... Uh, maar de afgelopen jaren, of vier, vijf jaar geleden... Nou, dat is korter zelfs, Want drie, vier jaar geleden... was de KNSB nou, niet echt heel erg uh, ondersteunend richting jou. Je hebt zelfs nog een WK gemist. Omdat ze dachten van, nou ja, dat wordt hem ja. toch niet. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, met een, met een grote big smile. Wat hebben ze toen verkeerd gezien? Twee, het is twee jaar geleden. Vorig jaar was is het ik... nog maar twee jaar geleden? Uh, het is twee jaar geleden dat ik vierde werd op het NK Sprint. Uh, toen is er een skate-off georganiseerd. En daar mocht ik niet aan meedoen, omdat ik geen WK-niveau zou hebben. Het jaar daarna werd ik reserve voor het WK, doordat ik vijf werd op het kampioenschap. Maar ja, nog belangrijker, ik werd tweede op het WK afstand op 500 meter, op een honderdste na uh, wereldkampioen. Uh, toen hebben we het alles naar voren gehaald, van, nou, ik was toch wel WK-waardig. En nu, uh, ja, nu ben ik wereldkampioen en dat is nog maar twee jaar geleden inderdaad. Mm. Dus uh, ja, dat... ik, ik kan er alleen met een grote lach naar kijken. En ik ben blij dat ik toen doorgezet heb en uh, misschien is dat wel... Een, uh, een extra motivatie voor mij geweest van jongens ik ga laten zien dat ik dit kan en ik ga er alles aan doen maar is dat een soort inderdaad een soort breekpunt geweest heb jij toen even gedacht van ik kan nu linksaf of rechtsaf ja en, de, ja dat zeker want uh, het, het, toen voelde het van uh, nu uh, nu val ik wel overal buiten en, en ja ik het, het was het was toen mijn eerste keer dat ik eventueel mee zou kunnen gaan in een internationaal toernooi ik had ook nog geen world cups gereden en, en vorig jaar plaatste ik me dan voor de Worldcups, maar ja, dat moment in dat jaar daarvoor dat was wel een uh, moment dat ik uh, even goed nadacht van uh, shit, uh, uh, zo wil ik het niet verder. En uh, er moet echt iets gaan veranderen nu. I love On Sonnifying tears the ones of ash in an ashtray It's been dropped on the floor The one I've dropped a hundred thousand times before And the one I've cleaned a hundred thousand times before Lady You look so good tonight Baby You've lost your back And you are gone but it's okay cause you've made my day you People and ten times before. Zometeen hopelijk de reacties vanuit Den Bosch. wat betrekking tot de kwartfinale in het Beekertorenhuis. tussen Den Bosch en AZ. AZ won met 5-0. Twee keer rood uh, aan de kant van Den Bosch en heel veel schaamrood aan de kant van Den Bosch vanwege de supporters die zich misdroegen middels oerwaardgeluiden op de tribune. Straks daar dus meer over. In de kwartfinale van het bekertournooi staan de komende dagen... twee toppers op het programma. Donderdag de veelbesproken ontmoeting tussen Vitesse en Ajax... die in Emmen wordt gespeeld. En morgen PSV tegen Feyenoord. De laatste keer dat die beide teams elkaar in de beker troffen... dat was in 2010, toen de Rotterdammers in Brabant... een verrassende 3-0 overwinning boekten. De eerste keer was de finale in 1969. En ook toen was Feyenoord de beste. En bij PSV stond dat seizoen... Pim Doesburg onder de lat, de latere keeperstrainer van Feyenoord. Floris van Horen zocht hem op om herinneringen op te halen aan die finale... maar ook om te praten over de verschillen tussen beide clubs. Pim Doesburg stond twee keer onder contract bij PSV. Begin jaren 70 en in de jaren 80. In Eindhoven speelde hij ruim 200 wedstrijden op het hoogste niveau. Waaronder de bekenfinale van 1969... De eerste keer dat PSV tegen Feyenoord speelde in het bekertoernooi. Het werden alle twee wedstrijden in de Kuip. Die was vastgesteld dat je mocht in de Kuip spelen. En het tweede verloren we met 1-0 of 2-0. 2-0. Dat waren gigantische partijen. 65.000 mensen. Het was na de competitie. Het was niet in de competitie. Na de competitie werd toen die Bankerwegdaden gespeeld. En we waren al zeker van deel naar Europa Cup. Want Feyenoord had, was kampioen geworden dat jaar. Prachtig voorgetrokken. Doesburg kon er niet bij. Peter Kemper kopte hem uit het doel. En een schot van Kingvall. Ja, het was wel een goede ploeg. Tim en weg. We wilden echt hoger op. Linde was toen de, de, de, de coach geworden. Ja, dat was een gigantische, goede, goede coach voor PSV. Wij waren natuurlijk uit Brabant de makkelijke club. En toen kwam Linde van Serks. kwam die bij ons. En dat was gelijk een andere sfeer. Andere, we waren echt we moesten winnen, altijd. Dus de druk was enorm altijd bij, bij PSV. En ze investeerden enorm veel in spelers. De meeste wedstrijden uit zijn carrière speelde Doesburg bij Sparta. Daar stond hij zo'n 500 keer onder het lat. Bij zijn grote liefde boekte hij ook zijn grootste bekersucces. Winst in 1966. Toen stond de, de beker eigenlijk nog in, in de kinderschoenen in, in heel Nederland. Het was in 66. Toen speelden we, moeilijk ik aan. PSV, Feyenoord Fein, uh, was niet eens in finale. Wij speelden in de finale tegen ADO. Toen nog ADO. Dus kun je nagaan hoe, hoe het leefde bij, bij, bij, bij Nederland. Beker, bekerwedstrijden. Maar dat, is, uh, ja, dat was voor ons een enorm succes. We speelden aardig, maar we deden nodig echt mee in de kampioenschap. En toen... Stond we stonden ineens in de finale en we pakten de wedstrijd in de Kuip. Moesten we spelen tegen de ADO En we pakten die wedstrijd met 1-0. Hand in kameraden. voor Feyenoord. Na zijn actieve carrière bij Doesburg keeperstrainer bij Feyenoord de aardsrivaal waar PSV altijd zoveel moeite mee heeft. Kalu, dankzij weer een fout van zijn directe tegenstander van Hoorland... Sport. Het is 2-0. op slag van rust. Feyenoord heeft altijd goede resultaten gehaald in, in Eindhoven. Wij hadden gigantische problemen in thuiszijde tegen Feyenoord. Uh, het hoefde niet. En wij moesten altijd maar aanvallen. En dat, dat levert ons vaak geen punt op. Dus alles wat wij uh, thuis gespeeld hebben... Hebben we meer verloren als gewonnen. En uit hadden wij wat makkelijker. In de kuip pakten wij onze punten, veel al. En in de competitie, ja, dat, ging, ja, dat was altijd, uh, het waren wel hele zware wedstrijden. Fysiek, PSV uh, was niet fysiek zo sterk. En, PSV, en Feyenoord had fysiek erg sp sterke spelers. Voor de, voor de houddauwen, nou, het knokken en, en, en showen en toch meedogenloze tackles uit te voeren. En dat brak ons wel Maar er blijkt komt een kans voor Kindval. En die score. En zeer terecht van Ravens hier... De eerste bekerontmoeting tussen PSV en Feyenoord was pas in 1969. Daarna trof ze elkaar vaker. De laatste keer was in 2010. Toen Feyenoord in Eindhoven verrassend met 3-0 won. Een bekerwedstrijd is heel anders. Dan hoeven je maar voor één wedstrijd te focussen. En dat kan... Feyenoord enorm. We hebben ook in de bekerwedstrijden meer van, Feyenoord, van PSV gewonnen als verloren. Wordt het een boeiende wedstrijd? Ja. En het ligt natuurlijk ook... Uh, als Feyenoord het dicht kan houden... Uh, dan kan het een heel boeiende wedstrijd worden. Want dan gaat de conditie spreken, fysieke kracht... en dat heeft Feyenoord meer als PSV. Met wat voor gevoel gaat u kijken? Nou, ik, uh, ik, ik, ik zit hier bij de tv. Maar ik hoop... Uh, Ongelooflijk. Ja, toch. Het Rotterdamse revol komt dan echt naar boven. Ik vind PSV een fantastische ploeg. Maar ik hoop dat Feyenoord wint. De supporters van PSV die lopen nog niet warm voor het bekerduel van woensdag met Feyenoord. Vanmorgen dus. De club uit Eindhoven had vanmiddag pas 15.000 tickets voor de kwartfinale verkocht. En de overgang van Leroy Fair naar Everton is onzeker geworden. De onderhandelingen tussen FC Twente en Everton over Middenvelden Leroy Fair... die zitten volgens de voorzitter van Twente, Joop Munsterman, muurvast. Everton die kwam met aanvullende eisen. De club uit de Premier League die wil in termijnen betalen... en Twente wil daar niet aan toegeven. Gisteren waren de twee clubs het eens geworden... over een transfersom van zo'n 10 miljoen euro. Nu maar afwachten of die transfer überhaupt doorgaat. En dan Wesley Sneijder, die uh, maakte zondag na 75 minuten op de bank... Uh, eindelijk zijn opwachting in het elftal van Galatasaray. Eén dag na de wedstrijd tegen Besiktas... sprak verslaggever Bert Maalderink met Snijder. over zijn overgang naar Turkije... maar ook over zijn toekomst bij het Nederlands elftal. Snijder heeft zich goed voorbereid op zijn nieuwe competitie. Ik heb ook andere wedstrijden gezien. Niet alleen van Galatasaray, maar ook van andere ploegen. Er zit echt wel tempo in het spel. En het is echt wel een hoog niveau... En... Dat zeg ik niet omdat ik hier nu speel, maar ik heb, ik heb daar echt wel, uh, wel research naar gedaan. En nogmaals, ik ben uh, voor mijn gevoel heb ik een stap vooruit gemaakt en geen stap terug. Ja, ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar als jij dat zegt, dan uh, is dat dan zo? Ja, nee, als ik het zeg, dan is het zo. Want uh, het is natuurlijk wel zo: jullie spelen als Champions League en ja, daar kan hier natuurlijk wel wat moois groeien. Want hier is geld, hier is uh, publiek, hier is eigenlijk alles. Uh, behalve topspelers. Nou ja, to behalve topspelers, uh, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat, uh, dat uh, heel veel spelers uh, hier, hier spelen. En als ik alleen kijk naar, naar Galatasaray, dat wij, als wij een, dat wij een ploeg hebben, dan kunnen wij gewoon mee in, uh, in Europa. En dat, uh, dat hebben ze ook laten zien. Uh, ze zijn een ronde verder gekomen, ze hebben gewonnen van United thuis. Dus, uh, ja, ja, dat is Champions League. Ja, dat zeg ik. Dat is, dat is Europa. Dus wij doen ook serieus mee in Europa. We zijn in de volgende ronde, we spelen tegen Schalke. Nou ja, goed, dat, is, uh, dat, is hier, uh, dat zal hier de wedstrijd van het jaar worden. En ja, wie weet wat er gebeurt. En, uh, de speculaties die zijn er ook dat, uh, dat eventueel drokbaar gaat komen. Uh, ik weet niet waar jij hem, in welk rijtje jij hem zet, maar ik zet hem in het rijtje topspelers. Dus het is groeiende. En, uh, zijn er ook aan... Dingen die jou toegezegd zijn, hè? want inderdaad, drokbaar. Op de klantenpagina zie je het ook. Uh, foto's van hem. Uh, dat, dat is de volgende aankoop. Uh, zijn dat soort afspraken ook met jou gemaakt. Van? Ik kom hier naartoe, maar er moet er wel uh, wat gebeuren. Nee. Nee, uh, dat, maar dat, zo zie ik dat ook niet. Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik vind dat Galatasaray een goede ploeg heb en een mooie club is. En, uh, en als je gisteren ook ziet hoe, hoe de fans uh, massaal tekeer gaan, ja, ik bedoel, dat, dat maak je nergens mee. En dit is een uh, mooi avontuur. Het is, iets, iets helemaal, het is wat anders, het is nieuw. En ik ben daar, ik ben daar heel blij mee. Ik sta nog steeds uh, vol 100% achter mijn keuze. Dat ja, zou ook raar zijn dat je nu zegt van ja, nou. <laughs> Een foute keuze gemaakt? Nee, maar er zijn gekkere dingen gebeurd in het leven. Volgens mij is het wel eens gebeurd, hoor. dat mensen na twee dagen dachten van... Volgens mij heb ik toch iets verkeerds gedaan, maar... Zover ben jij nog niet? Nee, zover ben ik niet. En ik denk ook niet, ik weet bijna wel zeker, dat het niet zo ver gaat komen. Over anderhalve week speelt Oranje. Jij zit niet bij de voorselectie. Uh, is dat logisch dat je daar niet bij zit? Ja, vind ik logisch. Je was daar ook liever niet bij geweest? Ik bedoel, je denkt van eerst helemaal fit worden, veel spelen en dan pas erbij. Nou, ik was er liever wel bij geweest. Maar ja, het is zoals het is. En uh, ik had ook liever uh, weer eerder begonnen met spelen. Maar goed, het, uh, het is eenmaal de situatie. is vervelend geweest. Uh, wat ik zeg, ik ben nu gewoon heel erg blij met, uh, met, uh, met de minuten die ik weer gemaakt heb. En volgend weekend uh, wachten we weer een volgende wedstrijd. En zo gaan we langzaam verder. Bouwend naar om helemaal 100% wedstrijdfit te zijn. Want ja, dat, je kan wel fit zijn hè, op basis van trainingen en uh, et cetera, et cetera. Maar ik geloof daar niet echt in. Eigen, als ik eerlijk heel eerlijk ben. Want ik geloof niet echt dat je... Uh, voor elk speler is dat anders. Ik, uh... Dus eigenlijk bedoel je te zeggen, van, ik had best kunnen spelen tegen Italië of anderhalve week? Nee, ik bedoel te zeggen dat voor elk speler is het anders. Dat de, de een heeft wel wedstrijdritme nodig en de ander niet. Uh, misschien had ik gisteren ook wel langer kunnen spelen. Maar goed, dat zijn keuzes die je maakt onderling uh, met elkaar. En, ja, goed, en, uh, dan, ik heb ook de bondscoach hierover gesproken over de wedstrijd van uh, Nederland-Italië. En daarin... Uh was het vrij duidelijk, dus uh, ik, ik, heb me, ik ga me daar ook niet op, uh, niet op, uh, op richten. En, uh, je komt daar ook niet meer bij als, als er nog blessures komen... of is het niet zo dat jij dan eens wat binnengevlogen? Dat verwacht ik niet, nee. Dat verwacht ik niet. Ik bedoel, het is al volgens mij over anderhalve week, toch? Uh, anderhalve week, ja, goed, dat, uh, dat weet ik niet. Misschien als ik uh, volgend weekend weer wat langer speel. Uh, wie weet, wat, uh, je weet nooit uh, wat er kan gebeuren. Wesley Sneijder, u hoorde hem praten over Drogba. Galatasaray heeft inderdaad Drogba gecontracteerd... De spit van die volkust is nu actief op de Afrika-cup... en speelde tot voor kort in China. Beach Boys en uh, I Can Hear Music. Kwart voor elf, zometeen uh, een interview vanuit uh, Den Bosch... met de directeur van uh, Den Bosch, Peter Bijvelds... naar aanleiding van dat alles wat er is gebeurd in Den Bosch... rond de kwartfinale van Den Bosch tegen uh, AZ. Twee rode kaarten, maar dat was niet geheel het belangrijkste. Ook de vijf van overwinning van AZ niet. Maar uh, het wangedrag van de supporters van Den Bosch, de oerwoudgeluiden... daar gaat het zometeen ongetwijfeld over... Eerst uh, St. Moritz, uh, dat is deze week uh, gast hier van het WK Bobslee. Maar het Bergdorp wil meer. St. Moritz wil samen met Davos de Olympische Spelen terugbrengen naar de Zwitserse Alpen. Net als in de vorige eeuw. De vijfde Olympische Winterspelen in St. Moritz brachten de optakt des Olympiajahres 1948 eine zehntägige Leistungsprobe auf allen Gebieten des Wintersportes. An olympische Historie kein Gebrek in St. Moritz in 1928 und 1948 waren die Spiele in den Zwitserse Bergen. Ich habe Filme gesehen, wunderschöne Bilder mit Emotionen in der Natur, die die Skifahrer die daar den hang runterkommen auf de alte Ausrüstung. Es geht natuurlijk anders toe en her. Aber es wäre trotzdem ideal in den Bergen wieder mal Olympische Spiele zu machen und nicht in großen Städten. Deze meneer staat met een stand bij de meest spectaculaire bocht van de Bobbaan, de Horseshoe Corner, om zieltjes te winnen voor een nieuwe Olympische Droom. Het plan is een bid te maken voor 2022. Tweemaal bisher en we willen het weer eenmaal doorvoeren. Belangrijk zou het zijn voor de regio, voor de ontwikkeling van dit berggebied. We willen een groot aanlass, we willen beweging hebben, we willen ons ontwikkelen. Ook in de bergen moet ontwikkeling zijn, niet nur in den grote steden. Want dat zou het moeten worden: kleinschalig, geen grote stad als Vancouver, alleen Sankt Moritz en Davos. Davos is geen grote stad, maar we willen Davos en St. Moritz als twee uh, host cities uh, benutzen. Oké, okay, Davos is ook een stad, maar geen metropool. En belangrijk in de bergen. Het is ook in de bergen een grotere ort, maar uh, daar gehören die Winterspelen in, in de bergen, waar het sneeuw is en wijs is. Dat is dan ook het credo: de Winterspelen terugbrengen naar de bergen. En vergis je niet, de faciliteiten zijn er al volop. In Davos staat infrastructuur voor. Snowboard und für Eislauf, die Eishalle und für nordische Sachen und bei uns stehen die Anlagen für Skifahren von der Skiweltmeisterschaft steht die Bobbahn von Eisbahn tot Bobbahn tot Skipistes allemal anwesend 28 Nationen mit 900 Sportlern nahmen an den Spielen teil die im Eisstadion von St. Moritz feierlich eröffnet wurden het is natuurlijk een droom. De Spelen terugbrengen naar St. Moritz, maar zover is het nog niet. Ten eerste moeten we am 3 März in Graubünden abstimmen, in St. en in die Davos abstimmen. Deswegen stehen we hier voor een ja am 3 März in Graabunden. Die bevölkering moest te zijn. Dat is toch een schöne De bevolking moet zich er eerst nog over uit gaan spreken. En dat is geen uitgemaakte zaak. De kosten, geschat op 2,8 miljard frank. En de milieuorganisaties die vrezen voor beschadiging van de natuur, het is dus even afwachten. Ja, niet alle zijn daarvoor, maar ik denk en ik hoop op een jaar, am 3. März. En als het bid er komt, dan is het motto duidelijk. Klein en fijn en Swiss made, dat wäre die kwaliteit. Net als in 1928 en 1948. Zo endeten 10 olympische dagen unter de sonne van St. Moritz. Mooi taaltje is dat toch, uh, dat Zwitsers. Mooi accent uit uh, St. Moritz. Waar zit een bijdrage van Edwin Cornelissen? Doomstreden, Manchester City aanvaller Mario Balotelli. Die vervolgt zijn loopbaan bij AC Milan. Balotelli speelde 2,5 jaar in Engeland. En daarvoor kwam hij uit voor internationale dat is de stadgenoot... en de grote rivaal van AC Milan natuurlijk. Met de overgang zou een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid zijn... Laten we even kijken wat er in de Afrika-cup is gebeurd. Titelverdediger Zambia is er uitgeschakeld. In de groepsfase al. Zambia met Jacob Moulenga van FC Utrecht op de bank... speelde in Nelspruit ook in het derde groepsduel... Tegen, of met Burkina Faso met 0-0 gelijk. Nigeria, dat tegelijkertijd in Rustenburg tegen Ethiopië speelde... won met 2-0. En daardoor gaan Nigeria en Burkina Faso door naar de kwartfinales. Place to Run From van uh, Janne Schra. Goed, we zijn uh, nog steeds bezig om uh, verbinding te krijgen met uh, Den Bosch... om daar in ieder geval een gesprek met de directeur Peter Bijvelds uh, te kunnen laten horen. Ik ben bang dat dat niet meer voor elven gaat lukken. Er is wat hectiek natuurlijk in uh, Den Bosch naar aanleiding van, uh, van dat duel. Laten nou, we eens even kijken wat er uh, aan de andere kant van de grenzen is gebeurd. Is maar even een transfer. Igo de Camargo verruilt de je Glapag voor 1899 Hoffenheim. De Belgische international, negen keer speelde hij voor België, wordt uh, voor een half jaar gehuurd. Als Hoffenheim dit seizoen in de Bundesliga weet te blijven, dan maakt de spits aan het einde van het seizoen de definitieve Overgang. Goed, de Camargo, een geboren Braziliaan, speelde in België eerder onder meer voor standaard Luik en voor Racing Genk. <tacht> Dan in Italië, Lazio Roma heeft zich daar geplaatst voor de finale van het Italiaanse bekertoernooi. De ploeg uit de hoofdstad was voor eigen publiek in de return van de halve finales met 2-1 te sterk voor Juventus. Het, uiterste, uh, het eerste duel in Turijn was uh, vorige week onbeslist geëindigd in 1-1. Dan hebben wij contact met uh, Peter Bijvelds. Meneer Bijvelds, goedenavond, directeur van Den Bosch. Goedenavond. Het was een uh, niet zo'n prettige ervaring vanavond, kan ik me zo voorstellen. Hoe heeft u het ervaren? Uh, ja, niet, niet zo prettig. Is inderdaad heel licht uitgedrukt uh, wat voor ons een, uh, een, een feestelijke avond had moeten worden. Wat het eigenlijk sowieso al was. Kwartfinale, beker... Tegen uh, AZ, een prachtige tegenstander. Een heel mooi adviesje. Is uiteindelijk voor ons uh, een. Uh, een uh, ja. Uh, heel zwart geëindigd. Ja. En dan heb ik het niet over de uitslag. Heeft u overwogen, hè, naar aanleiding van die oorwoudgeluiden richting uh, El in de eerste helft. Heeft u overwogen om zelf de stekker uit de wedstrijd te trekken? Wij, wij hebben daar in gezamenlijkheid over gesproken. Dat betekent de arbitrage, FC Den Bosch en AZ. Omdat je daar ook een gezamenlijk een standpunt in moet be be bepalen. Ja, hebben we overwogen. En we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om dat op dat moment nog niet te doen. Uh, en, en die afweging is altijd heel moeilijk te maken. Maar die heeft ook te maken met... En, en dat, is, dat is wat ook ja, heel erg frustreert... Uh, er gebeurt iets schandaligs. En, in, uh, en het is natuurlijk ook zo... dat er heel veel mensen in dat stadion zitten... ook supporters van FC Den Bosch... die de club een heel warm hart toedragen dragen... en elke dag bezig zijn... om de club op een hoger niveau te brengen. En, uh, en in tegenstelling tot die mensen... zie je ook... Kwaadwillende supporters die er uh, een, een, een schandalig soortje van maken. Ja. U heeft misschien wel beelden van mensen die, uh, die uw club zo in discrediet hebben gebracht. Kunt, kunt u er iets mee? Kunt u mensen oppakken? Stadion verboden geven? Wat gaat u doen? Ja hoor. Dat, uh, kijk, dat is. Uh, wij hebben een camerasysteem waardoor wij eigenlijk. Uh, uh, erg goed in beeld kunnen brengen dat wat er gebeurt. En daar zullen wij gebruik van maken. En ja, stadionverboden is dan uh, direct waar je in eerste instantie aan moet denken. Maar ik denk dat we... Kijk, uh, wij houden allemaal heel erg veel van voetbal. En er gebeuren heel, heel veel mooie dingen binnen het voetbal. Ook binnen FC Den Bosch. Maar wij mogen niet ontkennen uh, dat uh, zeker op het moment... dat wij zogenaamde topwedstrijden spelen... dat wij dan toch... Uh, uh, niet incidenteel, maar meer structureel te maken krijgen... met een groep mensen die het uh, gigantisch verstiert. Dus daar zullen wij van binnenuit met z'n allen uh, krachtig tegenop moeten treden. Ja, om, het, ja. om het op te kunnen lossen. Ik wens u daar heel veel succes bij. Ik denk dat het hele voetbal, en met name in de, Bosch, in de regio Den Bosch... daar heel, heel erg gebaat bij is. Ik uh, waardeer het zeer dat u nog even aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan. Goedenavond. Peter Bijveld was dat, de directeur van uh, Den Bosch die dus eh, ja, ze schaamd voor het gedrag van zijn supporters en actie gaat ondernemen. Dat mogen duidelijk zijn. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Mieke van de Wij. Goedenavond. Wij vinden dat ze het geweldig heeft gedaan. Respect en bewondering voor de buitengewone inzet van de koningin... gedurende meer dan 30 jaar.